Michel Coenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump denkt dat de oorlog in Oekraïne binnen weken kan eindigen. Hij zei dat tijdens een ontmoeting met de Franse president Macron in het Witte Huis. Die hoopt Trump te overtuigen om Oekraïne te blijven steunen... ook wil hij dat het land betrokken wordt bij de onderhandelingen. Washington en Kiev zijn volgens Trump dichtbij een deal over Amerikaanse toegang tot Oekraïnse grondstoffen. Daarmee wil Trump het geld terugkrijgen dat de VS in Oekraïne heeft gestoken sinds de Russische inval drie jaar geleden. Cultuurminister Bruins gaat op zeer korte termijn in gesprek met de Raad van Toezicht van de NPO. Vorige week schreven Investico en AD over de manier van leiding geven van voorzitter Leeflang. Zouden meerdere klachten zijn binnengekomen over de werksfeer. Minister Bruins zegt bezorgd te zijn en wil snel weten wat er aan de hand is. In Amerika is de man overleden die achter op de auto van president Kennedy sprong na de moord op hem in 1963. Clint Hill maakte al een paar jaar deel uit van de beveiliging van Jackie Kennedy. Tijdens de rijtour reed hij op een van de motoren vlak achter de auto van de Kennedys. Na het fatale schot dook hij achter op de auto om de president en zijn vrouw te beschermen. Clint Hill was 93 jaar. En Antwerpen heeft sinds vandaag weer een nieuwe burgemeester, Els van Doesburg... met haar 35 jaar de jongste burgemeester van de Belgische stad. Ze werd geboren in Soest. Pas op haar tiende verhuisde ze naar België... omdat haar ouders in Breda een chocoladefabriek hadden. Van Doesburg is van de partij N-VA en neemt de plaats in van partijgenoot Bart de Wever... die nu premier is van België. De Wever blijft overigens titelvoerend burgemeester van Antwerpen... waardoor hij elk moment kan terugkeren op die post mocht hij stoppen als premier. Het weer dan nog in het noorden en het oosten kans op een enkele bui. Vannacht blijft het zo goed als droog en koelt het af naar een graad of 7. Regionaal kan het ook mistig zijn. Morgen bewolkt met vooral in de middag wat buien. Het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Dit is Play It Loud Underground met Ben van Rode en Marcel van Kuik.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 Welkom bij het tweede uur Play It Loud Underground. Yes. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is nog steeds Ben van Rode. Mijn naam is nog steeds, steeds. Marcel van, Marce van Kuik. Achter de knopjes vanavond. Mocht je nou denken dat ik 35 ben geworden? Nee, <laughs> nee. de radio bestaat 35 yes, jaar. Klopt. Dit programma nog niet? Nee. Nou, bijna twee jaar. Uh, nee, meer zelfs. Nee, bijna, bijna vier jaar. Oh, jou. Ja, ja, ja, ja. Jouw nou, programma jouwe. is bijna twee jaar. Ik mag onderdeel uitmaken van jouwe. Twee jaar alweer bijna. Bijna twee jaar, Oh my, oh my, ellende. Ja. Uh, over ellende <laughs> gesproken, we luisterden naar Diabolicum van de Grand Deur of Hell uit 1999. Maar dit was weer een heruitgave, ik heb niet originele, maar ja. dat maakt niet heel veel uit. Uh, Diabolicum heette eerst Imperial. Uh, ze hebben heel veel bandwisselende... Uh, Band bandwisselende, wauw, moeilijk nou. En uh, ze maakten industrial black metal en dat uh, heb je net gehoord. Het klonk lekker, ja. Uh, heb je het eerste uur gemist? Wat een heel leuk interview met Exilium Noctis. Uh, ja, ik ga het weer zeggen over een paar, twee, één week, twee ja, weken twee terug weken te luisteren. Denk ik, ja. en, uh, de man was heel enthousiast, ik ook. En ja, ga dat nieuwe album uh, pre-orderen via hun bandcam. Exilium Noctis. Ik vind het heel gaaf. Ja, dat oude album zijn er niet heel veel nog, er zijn er maar 300 nice. van. En ik heb er alweer één besteld. Dus in ieder geval 2,99. Dus er zullen nog meer mensen het hebben gedaan. Blalala, ik heb ja. het te veel. Uh, doen. Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Uh, ja. ja nog, Af en toe uh, word je contact door een band. En dit keer heeft de host een band. Uh, heeft mijn gecontact van support ons, uh, draai ons, luister ons. Tenminste, ze zeiden niet draai ons. Maar ja. ik zei, ik draai jullie wel. Uh, de host, ja. ja. Ze hebben drie EP's en twee singles uit. Andersom, drie singles en twee AP's. <laughs> uh, 2004 begonnen. 2006 toen een hele tijd niks. En nu zijn ze wel weer actief. Ja. Er komt een nieuwe single aan. Uh, dit was al voor, dus ik ga er niet een nieuwe single draaien. Maar wel iets nee. anders. Wij komen in aan eigenlijk. Ja, dat is uh, Brazilië, Duitsland. Ja. Daar uh, zijn ze combiën. gestationeerd. Ja. Dus uh, is niet heel veel... Uh, kon er niet heel veel overvinden. Ja. Maar we gaan luisteren naar... Uh, ja... Hoe je? Ja. Als ik het uitspreek. spreek. me, ja. Blas, dan, nee, uh, bl niet blaspheme. Blaspheme. Blaspheme. Oh ja. Ik zie het staan, ja. En dan die. Ja, dat is dan uh, 2023 of zo. Of zeg dan dat zou best kunnen. Ik denk dan 24. Ja. Nee, 3. Wauw. Wat komt door die rum? Dus zie ik een streepje je meer. <laughs> <laughs> nou ja, en u, we gaan er naar nou luisteren. <laughs> en daarna hoor je Hel Butcher, wat eigenlijk een uh, soort verlenging van... Uh, wat zeg zei ik nou? Nephilim. Oh nee. Niveleheim. Ja. Niveleheim, sorry. Ja, ja hetzelfde zanger. Het is yeah. een beetje hetzelfde, maar yeah. toch anders, oh, zegt hij. Yeah. Oké. Okay. Okay. Back down! Butcher. Satan's power. Dat schreeuwde hij de hele tijd, mocht je het niet verstaan hebben. Hm. Uh, even een shout-out naar Diederik en Claire, die eigenlijk iedere maand luisteren. Ja, tof. En uh, Dat zou iedereen moeten doen. Ja, inderdaad. Ja. ja <laughs> We hebben, jee, wat gaat de tijd snel. Ja, het gaat is makken. niet leuk. Nog een half uur ruimte gaan. Uh, we gaan snel naar de volgende. Yep. We hebben geen interviews meer. We nee. gaan alleen maar lullen en muziek Lekker draaien. draaien uh, ja. Tottenwacht uit, uit Duitsland. Um, ja, Sinds 2020 hebben ze een EP uitgebracht. En daarna is het een beetje stil. Maar als je op de bandcamp kijkt en je wil een shirt van ze hebben... is zie je alleen maar sold out, sold out, sold out, sold out. Sold out is wel in te krijgen. Ja. Dus wil je nog een shirt van ze hebben... Moet je hem snel bestellen? Ja. Uh, we gaan er vandaan naar een nummer van een EP luisteren. Ik heb het net opgeschreven. Oh, oh, maar. Absicht. Ja, van Kriegswezen. Ah. Het nummer uh, EP uit 2020. En ik moet wel in de microfoon praten, want ik zit er hartstikke naast merk ik net. Uh, het nummer heet Absicht. Ja, dat kan ook. Dan wachten. Ja, dat kan ook. Dus. Okay. een beetje dood vanavond. Toch nog een beetje dood vanavond. Ja, mocht uh, Michael luisteren vanavond... ik heb hem dan toch nog voor je gedraaid. We ja, konden hem afgelopen week niet horen. Ik weet niet, of, niet of, ik, of het het nummer was wat hij wilde horen. Weet ik ook niet. Dit nu was, uh, ik had poel the plak gepland staan... maar ook van hetzelfde album trouwens. Ik ja, maar, maar Die uh, had ik al een keer gedraaid. Dus ik ja. dacht, ik doe dan de... Even een ander. ik hoop dat uh, als je luistert... deze ook uh, goed uh, bevonden is. Primitive ways. Primitive mocht ways. je nou een verzoekje ja. hebben... if you have a request... you can send, send it. Send it. Send it to uh, yes. on, op Instagram... Yes. Play it loud. Underscore, underscore underground ZFM. Of de Facebook-website. Of de Facebook, ja. Play it loud at Doe ZFM Stuur een brief. Mag ook. Mag ook. Fax ja. het. Schreeuw het door de radio. signalen, Whatever. Ja. We kunnen Stuur ze draaien. Ja, Toch wel de Black and Dead Metal. Uh... Ja. Alles wat je wil horen, dan kunnen wij draaien voor ja. dus, uh, je. Dus even een maand de tijd uh, voor de, we hebben de volgende maand. Uh, waar uh, we het net over hadden, nog een keer. Black Noise hebben we hier gehad. Ja. Dus... Uh, draai alles van misery machine doen niks ja precies maar we doen alles we draaien alles Dat kan ons wat schelen. ja joh ja. lekker posie grindcore uh, er tegenaan ook lekker ja mag ook mag ook ook allemaal prima ja uh, het volgende moment is weinig over te vinden ja. als je het intypt, kom je ergens heel anders uit uh, ja. Als je de H vergeet op het eind tenminste. Ja, klopt. Je moet het wel goed schrijven. Want ik ja. was ook heel lang op zoek naar de bandlogan. Dan krijg je ja. iets en dat is heel wat anders. Ja. We hebben het over Garantua. Garantu ja. Ja. Ja. Geet de ha niet op het eind. Nee, het en de paar omlaatsen uh, op de, op de A'tjes. Ik moet een beetje denken aan die vrouw die uh, zo populair was op TikTok. Of geloof ik. Uh, twa, twa. Ja. Oh, ik heb geen. Dat weet je niet. Dat vraag je dat zo'n. Twaa! Dat zijn. Geen licht, de bandnaam ook op. Dus wel grappig. Ik heb TikTok ook overgeslagen. Nee, ik ook hoor. Maar ik Zag het op Facebook voorbij komen. Maar dat was even een trend, zeg maar. Oké. Allemaal memes of memes. Hoe zeg je dat? En daar zat ze ook in. Maar we gaan. Dat is een Nederlandse band? Ja. Ik heb er weinig over kunnen vinden. Nee. Maar welk album komt het nummer vandaan? Dat weten we dan weer wel. Ja, dat is. Ja, dat staat daar. Ja. Nee, ja, zeg maar niks. Heb ik er echt niks over gevonden. Nee. nee is ik nog wel actief? Dat is ook wel de vraag. Nou ja. Ja, volgens mij Luisteren jullie? Ga maar gewoon luisteren. Laat het ons weten. Ja. ja, precies. Dan uh, sowieso. Kom op. Ah. Oké, okay. ja, we gaan inderdaad de hele wereld over. Want nu hoorde je uit Italië. Je bent geres van het album Homo, homini, lupus. En dat bestaat precies een jaar vandaag. Ja. En dat vieren ze en dat vieren wij met ze mee. Congratulations. En uh, ik denk niet dat ze in de concertagenda gaan. Maar ik nee. hoop het wel een keer. Maar keer. we gaan nu luisteren wat er wel in staat. Nee, nog niet. Nog, nog, niet. Niet? nog nee, nee, nee. Echt niet? Nog even wachten. Eén Ach, blokje kun je doen. Oh, dan... We kunnen nog een blokje doen. Ja, we doen nog even een blokje. Jezus, daar ja, jongen. Uh, dan gaan we ja. snel naar... Uh, Nextion. Nextion, ja. Next, next, Dion. Nextion. Nextion. Ja, nextion. <laughs> uh, yeah, next nextion, niks over te vermelden. <laughs> Oké, okay, hey, komt-ie. Okay. Next, nextion. <laughs> <laughs> We hoorden het Finse vorig jaar met het nummer Ky Kyrios Fressa. En, en daarvoor hoorde je Nexion met Revelation of Unbeing. Uh, we hebben alleen nog de concertagenda en nog één nummertje te gaan. En dan is het alweer voorbij. Gaat hard hè, die tijd. Gaat heel hard ja, in de Veel daad. te hard. Maar het zat, uh, was vier weken geleden. Het is natuurlijk februari. Dus ja. Korte maand. maand. Dus, ja, dat maar nu weer. zitten er weer vijf weken tussenin. Ja, moet hij weer heel lang wachten om ja. mijn zwoele stem te horen. Ja, Marcel hoor je wel iedere week. Ja. Mij week hoor ik je weer. eind van de maand. Yes. Uh, ben dat ik er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Hij is er klaar voor. Hij is er de concertagenda. Yes, yes. Even een beknopte versie: The Play It Loud concertagenda. Uh, op 26 februari kun je het grense Power Trio Ramkot. Die mogen we gerust een muzikale sloopkogel noemen. Zelf noemen ze hun muziek Ramrock. Het bengen en dansen we gaan bij Ramkot. Dan ook perfect hand in hand. Na twee EP's verschenen in 2023 het goed ontvangen debuutalbum In Between Borderlines. Nog in hetzelfde jaar deed de band al Pinkpop, Down the Rabbit Hole... en het voorprogramma van Metallica in de Johan Cruijff Arena. En nu staat de band op 26 februari in de Tivoli in Vredenburg in Utrecht. Geschikt voor liefhebbers van Queens of the Stone Age, Soul... ...en de Staat. Support wordt verzorgd door de Utrechtse Postpunkers Bol. Tickets gaan voor 23.85. De zaal opent om half acht en de aanvang is om acht uur. En dan komen we bij Marduk uit. Die treden natuurlijk op in de P60. In Amstelveen natuurlijk. Je krijgt maar liefst vier bands voorgeschoteld... Litost of Leitost, E-Ray en Doodswens... die komen mee als support. De tickets kosten in de voorverkoop 25 euro... en de avondkassa 27,50 euro. De Deur openen die avond om half zeven... en de aanvang is om 7 uur. En is Amstelveen te ver weg voor je... dan heb je op vrijdag 28 februari een herkansing... want dan geeft de Zweedse black metal band Marduk natuurlijk... een concert in de metropool te Hengelo. En daar is Ben ook van, van de partij. Met eerder genoemde bands als special guests. Tickets kosten daar in de voorverkoop 30,50 euro. Aan de deur 33. 33,50 euro. Daar openen de deur om half zeven. En de aanvang is daar om zeven uur. En was Haarlem ook te ver voor je om de Belgische sloopkogel Ramkot live te zien, dan heb je op zaterdag 1 maart een andere mogelijkheid om ze live te zien. Helemaal als Dordrecht dichterbij je voor je is. Dan speelt de band in de mainstage van de Bibelot. En er zijn nog kaartjes. De tickets kosten daar 22,50 euro. deur open om half acht. De aanvang is om acht uur. Dan kun je nog naar Saxon op 2 maart met Girlschool School in het voorprogramma en Grand Slam. Die treden op in Tilburg in de 013. Uh, daar kun je dus nog bij zijn. De tickets kosten 46 euro. inclusief de servicekosten. Deuren openen om half zeven. En de aanvang is om kwart over zeven. En dan speelt Grand Slam. Uh, dat was hem weer even voor nu. Want we hebben geen tijd te verliezen. Door naar het laatste nummer Ben. En naar jou nog. En, en, en Mark speelt ook nog in Snake. Ja, maar maart. dat is dan die week daarna. Of, ja. ja, precies. Eens dat oh, maar. Oh, maakt dat, niet uit. Oh, die ben ik dan vergeten. We ja. hebben nog één, één, één, één bed te gaan. Ja, die ga ik nu uh, instarten. Ja, gaan we ervoor. Ja van het album. Coma, Nieuwe album van J.R.E.A. Yeah, World of Blaze. Uh, tot uh, volgende maand voor mij. En uh, tot volgende week voor mij. Dan hoor je weer een uh, maandoverzicht van februari. Yes. Bij Play It Loud. En bedankt voor het luisteren. Yes, En uiteraard sluit ik af met de laatste woorden. Horns up en stay metal. Juist. Bedankt. Mijn ja. avond. Hoi.